2 uur. Dit is Radio 1 met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Goedemiddag, zometeen teleurgestelde vissers in Stellendam. Want er komen niet meer vergunningen voor pulsvissen. Dat is vis ophalen met stroomstoten. En uh, het is toeristen ophalen met uh, boten in de Amsterdamse grachten. En daar zou dus een heuse oorlog kunnen ontstaan. We praten over disco in de Parijse metro en Hollands water in Sochi. Dat allemaal en meer vanmiddag in Radio 1 vandaag... na het NOS-journaal met Marjan Koek. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Fami... zegt dat hij niets kan doen voor de Nederlandse journaliste Rena Netjes. Fami is vandaag in Nederland en sprak onder andere met zijn collega Timmermans. Fami benadrukte dat de zaak onder de rechter is. Er loopt een juridische procedure en ik ben ervan overtuigd... dat het recht zijn loop zal hebben, zei hij. Netjes is in Egypte aangeklaagd voor het bieden van hulp... aan een terroristisch netwerk rondom televisiezender Al Jazeera. Dinsdag is ze hals over kop naar Nederland gevlogen. De Syrische regering en de opstandelingen zijn het eens... over het toelaten van hulpgoederen aan Homs. Dat zegt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. Het leger wilde zekerheid dat voedsel en medicijnen... niet in handen van de opstandelingen zouden komen. Er zou nu in de stad zelf een akkoord zijn gesloten. Het centrum van Homs is in handen van de oppositie. De stad wordt door troepen van president Assad belegerd. Zo'n 3000 burgers kunnen geen kant op... en dreigen te sterven van de honger. Op een geheime locatie in Islamabad is de eerste overlegronde begonnen tussen Pakistan en de Taliban. Eerdere pogingen om gesprekken te beginnen waren mislukt. Sinds het begin van de opstand van de Taliban in Pakistan in 2007 zijn duizenden mensen door geweld om het leven gekomen. Tegenstanders van het overleg zeggen dat de Taliban de gesprekken zullen misbruiken om zich te hergroeperen en aan kracht te winnen. Onduidelijk is nog met welke eisen de taliban de onderhandelingen met Pakistan ingaan. Maar dat er wordt gepraat is al bijzonder, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Dit is toch wel een groot moment voor Pakistan. De regering van Pakistan aan tafel met een onderhandelingsteam dat namens de taliban optreedt. Een taliban die sinds 2007 uh, terreur zaait in Pakistan. Het leger heeft zwaar tegen ze gevochten al een aantal keer. Er gaan nog wekelijks bommen af in Pakistan... En ja, nu gaat de regering het dus via onderhandelingen proberen. Dat is, dat is niet eerder vertoond. De gemeente Rotterdam mag een bloverbod op straat instellen rond ROC's. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Eerder vond de kantonrechter dat dat niet kon.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 In de kwalificatie voor het snowboarden op de Olympische Winterspelen... is Cheryl Maas er niet in geslaagd zich rechtstreeks te plaatsen... voor de finale van de Slopestyle. Ze ging in haar eerste en in haar tweede run onderuit. Ze moet nu in de halve finale zaterdag bij de beste vier terechtkomen. Dan nog het weer. De bewolking neemt toe. En later vanmiddag gaat het regenen. Het is zo'n 8 graden. Ook morgen is het nat en staat er aan zee een stormachtige wind. Het wordt dan een graad of 10. Verkeersinformatie bij de AWB Kees Plaks. De N59 Burg Haamstede-Hellegadsplein is dicht na een ernstig ongeluk... in beide richtingen tussen bruin en Oude Tongen. Dat zal nog wel even zo blijven. De verwachting is tot 4 uur vanmiddag.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 met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Straks de liedzanger van de Dijk, Hub van der Lubbe over het polderbest. modejournalist Anjoek Tan... over het verhaal en Emmen van de binnensteden. En Elian Ploemen wil dat het afgelopen is... met het geweld tegen vrouwen en meisjes in de ontwikkelingslanden. Parijs wil net zo hip worden als Berlijn, of misschien nog wel hipper. Een Brabander zorgt voor het water in Sochi. En verslaggever Harm van Alteveld is op goeree Overflakkee, Harm. In de haven van Stellendam, waar de visselmannen zich bedonderd voelen... en het bloed van een Franse europarlementariër wel kunnen drinken. Goedemiddag, tot half vijf is dit Radio 1 Vandaag. Onrust in de Amsterdamse gracht. Op 1 januari is een nieuw vergunningenstelsel voor rondvaartboten ingegaan. En de gemeente wil nieuwe ondernemers op deze manier ook een kans geven om toeristen door de grachten te varen... en hoopt tegelijkertijd de vloot ook wat te vergroenen. En inmiddels zijn er 500 nieuwe vergunningsaanvragen binnengekomen. Want toeristen rondvaren, ja, dat is een hele lucratieve bezigheid... Gemeente, Rederij en nieuwkomers staan lijnrecht tegenover elkaar. Verslag en verlies met Witte Man. Voer een dagje in de warboel van belangen die de Amsterdamse Grachtenrijk is. Amsterdam wordt ook wel het Venetië van de Lage Landen genoemd. Met als hoogtepunt de Amsterdamse Grachtengordel. Een uh, wandeling langs de grachten met Rolf Trijber. Uh, u zou eigenlijk liever varen dan wandelen? Ja, bijna, al bijna drie jaar. Ik ben al drie jaar aan het vechten. Ik zou dolgraag hier willen varen, maar ja, officieel uh, mag ik het nog steeds niet. Waarom niet? Mijn aanvraag, ik heb zelf een elektrische sloep gebouwd. Ik ben op een gegeven gegaan met mijn uh, IT-bedrijf. Uh, Besloot om geld te lenen van familie en vrienden. Uh, boot gebouwd, omdat er een uitzonderingsbepaling was. En toen dacht ik, nou ja, dan krijg ik een vergunning. Ja, dat bleek dus niet zo te zijn. Want ja, dan is er een soort met willekeur... dat de gemeente mag bepalen of jij dan wel bijzonder of innovatief bent. En waarom was u bijzonder of innovatief volgens u zelf? Nou, ik denk als je probeert om uit de bijstand te komen en uh, je wil uh, uh, weer aan de bak en je gaat zelf een boot bouwen. Uh, ik, ik ken geen enkele reden in Amsterdam die dat gedaan heeft. En we hebben nu net onlangs de Raad van Statezaak uh, gehad. En zelfs die, nou ja goed, die hebben wel uh, uh, de, de gemeente flink onder druk gezet. Uh, die begrepen daar eigenlijk ook niet zoveel van. Maar hebben ook tegelijkertijd wel gezegd, ja het kan nog wel langer duren. Want dan zullen we toch moeten gaan voorleggen in het, aan het Europese Hof in Straatsburg. Al die rederijen kregen een vergunning voor onbepaalde tijd. Die is per 1 januari omgezet in een vergunning voor bepaalde tijd. Hoera voor u. Ja, eigenlijk wel. Maar feitelijk verandert dat natuurlijk niet zoveel. Met name uh, de grote grondvaarboten, Dat blijft een gesloten systeem. Dus daar komen geen nieuwe concurrenten, concurrenten bij. Dus de vergunning blijft daar ook achter. Wacht even. Onder de brug door komt een uh, blauwe boot. Ja, volgens... kijk even wat hij doet Hier met zijn gas hier. Ja, dan moet je even kijken wat voor walmen eruit komen. Ja. Dat, en dan wordt er tegen mij gezegd, sorry meneer, u, uh, wij vinden u niet bijzonder genoeg. Wat is uw heldere verdenking? mijn heldere verdenking is dat er, dat er verbindenissen zijn met de gebeten... en dat er misschien wel geld geschoven wordt. Dat zou best kunnen, ja. Is het gewoon echt corruptie? Uh, dat zou kunnen. Ik sluit dat niet uit. U vaart niet? Nee, ik vaar niet. Mijn eigen gebouwde boot heb ik moeten verkopen... om de advocaatkosten te kunnen betalen... en ook mezelf in de levensonderhoud te kunnen voorzien. Waarom gaat u niet naar Giet, hoor? Nou ja, ik, ben, ik woon in Amsterdam. Ik wil graag in Amsterdam blijven. Ik wil graag in Amsterdam mijn geld verdienen, maar dan wel op een schone manier en dan binnen het Grachtengordelgebied. En ik blijf hier net zo lang door, mee doorgaan tot ik me neerval. Een unieke ring van grachten om de historische stadskern. Dit hele gebied is uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Ronkende motor richting het ei En naast mij staat kapitein Geert van Deursen van de Hilda. Waar gaan we naartoe? We zitten nu op het IJ, maar we gaan snel weer de grachtgordel op, want daar is het toch wat rustiger varen. En ook, ja, eerlijk gezegd, wel wat mooier. Prachtige boot. Hoe oud is die? Hij is van 1896. De wijnglazen hangen aan het plafond, er is een keukentje. En um, ja, hij maakt een heel fijn, ronkend geluidje. Ja, het is in principe een elektrische boot. Er staat wel een heel klein generatortje om de accu's zo bijtijds op te laden. Hij ziet er op zich heel huiselijk uit, maar het is toch echt wel een bedrijf. U heeft één vergunning. Ja, één boot, één vergunning. Dit zijn de kalenderpanden, waar uh, ik, tientallen jaren geleden omgevochten is uh, door de ME en de en, uh, krakers. Dit waren krakersbolwerken en die zijn niet zonder slagverstoten teruggegeven aan de eigenaren. Dus hier is flink, flink gevochten. Wordt er in de grachten net zoveel gevochten als het gaat om de vergunningen? Uh, nou, er wordt niet echt omgevochten, nee. nee. Het is uh, meestal, uh, nu was het gewoon zo dat je een vergunning kon uh, verkrijgen door een schip over te nemen. Er werd voor mij niet echt vergunningen onderhands heel veel. Ik weet dat niet, niet echt zeker, maar meestal was dat er wel een, was dus gewoon een, een vergunning gekoppeld aan een schip. Zon Hilda voor de torredekken uh, richting burgemeester. Per 1 januari is er een nieuw vergunningenstelsel. Is dat nou een eerlijk stelsel? Ik denk dat het zover eerlijk is dat er zeker uh, mogelijk, mogelijkheid moet komen voor nieuwe, uh, nieuwe toetreders. Ik weet niet of het helemaal eerlijk is om... Uh, Vergunningen af te nemen bij bestaande uh, reders en die dan aan uh, nieuwe toeterreders uh, toe te kennen. Wat zou er bijvoorbeeld met jou gebeuren als jouw vergunning zou verdwijnen? Of mensen die een gelijke onderneming als jij hebben, één bootje? Ik denk als je nu de boot zou moeten verkopen zonder vergunning, dan krijg je misschien de helft van wat je geïnvesteerd hebt. Dan kun je, ja, kun je een andere baan gaan zoeken uh, en je blijft zitten met een ton of meer schuld. Ze de bocht in een mooie zomer daar dan heb je het echt over gemiddeld 100 boten die gewoon uh, van klein tot groot, die gewoon uh, illegaal of zonder vergunning eigenlijk, uh, mensen vervoerden over de, over de grachten. Ik zie wel dat u een flinke toeter heeft, dus daar zou ik dan ja, gewoon precies. op gaan hangen. Ja, precies. Ja, die gebruiken we in de, vooral in de zomer echt vaak, ja. Meneer ja. Koepman, we moeten aan boord. We lopen drie minuten achter op schema. En we gaan aan boord van de Johannes Vermeer voor een rondvaart door Amsterdam. You are aboard the Red to get a to Ik ben aan boord bij uh, Felix Goodman, niet de kapitein. Niet de kapitein? Nee, maar wat bent u wel van Kennel Company? De reden, de oprichter van het bedrijf. Wij zijn ooit begonnen met de waterfietsen in de stad. En uh, daarna hebben we Kennelbus, de lijndienst, opgezet. Op maar vervoer combinatie met sightseeing. En daarna hebben we in begin deze eeuw Holland International Rondvaart overgenomen. Dus we hebben nu zo'n 30 uh, boten. En dat 30 boten, is, betekent dat ook 30 vergunningen? Ja, dat klopt. Nou is per 1 januari een, een nieuwe regeling ingegaan. Ja, dat is een beetje een raar, een raar verhaal. Er is natuurlijk niets tegen als je vergunningen uitgeeft voor nieuwe toetreders. Dat is heel logisch. Maar, maar dit keer is er gekozen om niet alleen vergunningen voor nieuwe toetreders uit te geven. Maar tegelijkertijd de bestaande partijen hun vergunning te ontnemen. En dat voelt onrechtvaardig. Amsterdam has more than 1,250 bridges. How do you like uh, the tour through Amsterdam? I think it's absolutely wonderful. It's more than I was expecting. Yeah, it's fantastic. Had a great time. Fantastic city. It's easier to see from the water, because it's nice and slow, isn't it? So you can take more in. Wat je nu ziet is eigenlijk wel een aardig voorbeeld. We maken nu even er stappen mensen over één boot heen op een andere boot. Als je de, uh, over een aantal jaren veel meer boten hebt uh, die mogen rondvaren en mogen gebruik maken van dezelfde stijgers, dan krijg je de vanzelfsprekend uh, druk op die openbare stijgers. Dus dat, uh, dat zal nog wel spannend worden. On je right, you zie je een of houses on the Prins Henry Key. Which had a view over de De grote rederijen in de grachten van Amsterdam worden soms omschreven als de botenmaffia. Mafia is een hele duidelijke term. Mafia, dat betekent criminaliteit. Dat betekent uh, ongeoorde pra praktijken. Dat betekent geweld. Daar is allemaal geen sprake van. Dat is totale onzin. Uh, dit is een keurige branche met keurig nette on uh, ondernemers. Die gewoon hard werken en uh, met hard werken een uh, bedrijf hebben opgebouwd. Dus geen vergunningen op de zwarte markt voor 150.000 euro? Nee, daar is helemaal geen sprake van gaan we hier aanmeren, geloof ik, hè? Dat klopt. We gaan uh, er is hier een stijgerrecht voor het Rijksmuseum. Daar gaan we aanmeren. Nou, dan kun je zo meteen nog eventjes naar de nachtwacht. Ja, tot zover in de van die met Witteman in het Stadhuis in Amsterdam is Boris Klatzer die zal de stadspartij Red Amsterdam. in de goedemiddag. Goedemiddag. We goedemiddag. spreken tussen de commissievergadering door. 500 nieuwe vergunningsaanvragen. Iedereen moet mee, dus ook de bestaande ondernemers met zo'n met zo'n uh, die al een vergunning hebben. Waarom doet u dit? Om mee te beginnen. Ja. Uh, er moet iets veranderen op de, op de rondvaartmarkt. Uh, yeah. Daarover is een heel mooi rapport uh, geschreven door Barbara Baarsma van uh, de Universiteit van Amsterdam. Mm -hmm. het, het bureau SEO. Uh, de markt zit op dit moment uh, op slot. Uh, de gemeente heeft die markt uh, zelf uh, op slot gedraaid. En uh, dat is niet goed uh, voor uh, de economie. En dat is niet goed voor uh, de ontwikkeling in de. Mm -hmm. Branche, maar, want, want die staat op dit moment uh, stil. Stil. Uh, we, we horen net in reden zeggen, uh, keurige ondernemers. Het zijn allemaal, allemaal keurige uh, hardwerkende Nederlanders die daarmee uh, daar bezig zijn. Wij horen toch andere verhalen dat het hier om, om mafiosi gaat die die markt dicht houden. Wat is uw indruk? Nou, er is op dit moment uh, wat te weinig uh, uh, concurrentie. Uh, er zijn een aantal grote ondernemers. Mm -hmm. uh, de ondernemer die u in de reportage had, uh, is trouwens wel eentje die ook uh, wat betreft uh, verschoning van de markt heel erg uh, zijn best doet. Ja. Maar er zijn er een aantal anderen die dat uh, niet doen. Mm -hmm. En die zich uh, eigenlijk niet aan uh, gemaakte afspraken, aan uh, herenakkoorden mm -hmm. hebben gehouden. En uh, die eigenlijk nog steeds rondvaren ja. met hele vuile uh, rondvaartboten. En nu alles op de uh, schop? En nu zijn er 500 vergunningsaanvragen. Ja. Nou, dat hoe gaat u dat nog bepalen? Ik hoort wel ja. van iemand die uh, kleine verhuur bootjes wil uh, verhuren ja. tot en met uh, alle mogelijke andere vormen mm -hmm. van uh, boten. Uh, op dit moment worden er dus geen nieuwe vergunningen voor grote rondvaartboten uitgegeven. Ja. En ik wil ook nog benadrukken, er worden op dit moment ook geen vergunningen afgepakt. Dus waar de ondernemers het net over hadden, dat mensen die al heel lang door die grachten varen, nu in één keer niet meer mogen en ja, daar enorm uh, door benadeeld worden natuurlijk, hun boot kwijtraken en nee, dat is onzin? onzin? Oh, Oké. Okay. Ja. Het is echt klinkklare onzin. Ja. Uh, het enige is dat zij hadden de uh, de zekerheid dat ze tot in eeuwigheid vandaag altijd die vergunning zouden houden. Mm -hmm. uh, daarvan is nu gezegd: jullie moeten over zes jaar uh, moeten jullie uh, aantonen uh, dat je voldoende hebt gedaan op het gebied van uh, verschoning en andere regelgeving. Dus uh, ik. Het systeem zit nu zo in elkaar dat als uh, een reder uh, over zes jaar een uh, elektrische boot uh, heeft, dan heeft hij over zes jaar ook gewoon een vergunning. Maar dat is dan Alleen... over zes jaar. Dan moeten ze een schone boot uh, hebben, zeg ja. maar. En maar mensen die zich nu melden en die nu die vergunning hebben aangevraagd, moeten die inderdaad aan een loting meedoen en dan ja. maar zien. Ook al hebben ze een hartstikke schone boot en uh, en ziet het er allemaal veel beter uit en, dan bij die oude rederijen. Ja. Uh, nou, dan kan ik me voorstellen dat strijd. ze zeggen dat het niet eerlijk is. Ja, nou, iedereen die nu een, vergu uh, een nieuwe vergunning aanvraagt, die moet gelijk al schoon zijn. Uh, en dat kan ook makkelijk, zeker in het uh, kleine segment. Uh, zoals Colf uh, Drijber. Uh, die heeft al aangetoond dat je met kleinere boten ja. uh, 100% elektrisch kunt. Mm -hmm. uh, maar, maar die komt niet aan de af. bak en die zegt: het is allemaal corrupt daar. Ja, dat. Ik, ik snap dat hij dat zegt. Ik, uh, heb het is dat... ook zo, u deelt die mening? Uh, nee, ik kan dat niet zeggen. Het, uh, ik heb daar nog nooit bewijzen voor uh, gezien. Ik snap het, het gevoel uh, dat het een, een, een, een gesloten wereldje is en een gesloten systeem waar uh, ook een, een klein... Uh, segment uh, ambtenaren zich mee bezighoudt, snap ik dat dat gevoel er misschien is. Maar ik heb daar nog nooit bewijzen van gezien. Om dat gevoel weg te nemen lijkt het mij uh, wel goed om uh, daar ook een scheiding der machten in te gaan voeren. Trias politica. Dus uh, er moet niet één organisatie zijn die de vergunningen uitdeelt en de vergunningen controleert... Dat moet uit elkaar getrokken gaan worden. Dank u wel. U hoort de heer Boris Klatser, en die is van de stadspartij Red Amsterdam. Night time into the day Do the song about a sea of the moon Do the song about the night When you do the walk Do the walk of life. Do the light you do the walk of the Life. Dat doen we toch allemaal, maar de Dare Stretch die maakte daar een plateau. Egyptische minister van buitenlandse zaken Nabil Fahmy die zegt dat hij niets dan doen voor de Nederlandse journaliste Rena Netjes. Netjes is in Egypte aangeklaagd. U weet het voor het bieden van hulp aan een terroristisch netwerk rondom de televisiezender Al Jazeera. Afgelopen dinsdag kwam ze naar Nederland. De Egyptische minister Famy is vandaag hier voor gesprekken met minister Timmermans. Jan Eikelboom van Nieuwsuur interviewde de minister. Jan, welkom hier in de studio. Uh, hij is er maar heel even. Ja, het was, het was echt een bliksembezoek. Hij is vanochtend om acht uur geland en om deze tijd stapt hij weer in het vliegtuig terug naar Cairo. Zijn vliegtuig stijgt om drie uur op en in in die korte tijd heeft FAMI gesproken... met de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken... met minister Timmermans. En tussendoor had hij gelukkig ook nog even tijd Kijk voor een voor gesprek jou. met Nieuwsuur. Ja, ja, precies. Wat heeft hij nou uh, precies over haar gezegd? Nou, haar dat hij iets? eigenlijk niks voor haar kan doen. Hij zegt, dat is een kwestie die is onder de rechter... en daar heb ik mij als politicus scheiding der machten. Egypte is een democratie, heb ik, maar, heb ik mij daar niet in te mengen. Maar ze gaat, als ze daar terug, terug gaat naar Egypte... dan gaat ze daar een eerlijk proces krijgen. En ja, of die aanklacht dan klopt of niet... Dat zal de rechter dan uiteindelijk bepalen. Ja, maar ja, dat moeten we dan maar aannemen. Als het teruggaat, loopt ze dan gevaar? De minister zegt dat ze veilig terug kan keren naar Egypte... omdat ze Egypte ook op een legale manier heeft verlaten. Daar is toestemming voor gegeven door de Egyptische autoriteiten. Maar de vraag is natuurlijk wat er dan vervolgens gebeurt... of ze dan ook echt... Ja, Veilig op straat kan lopen of dat ze veilig wordt opgeborgen in een politiecel. En daar is Rena netjes natuurlijk met name bang voor. Rena heeft voortdurend gezegd van ja, die aanklacht die is absurd, die beschuldiging, dat gaat uiteindelijk ook wel blijken. Alleen in de tussentijd, als ik in voorarrest in zo'n gevangenis terechtkomt, ja, dat is vreselijk. Ja, dat kan ik kan me zeker voorstellen. Uh, enig idee wanneer die rechtszaak zou kunnen zijn? Hè? Nee, dat is volstrekt onduidelijk. Het is uh, ook nog niet eens duidelijk of er een officiële aanklacht is. Rena netjes stond met die verhaspeling van haar naam op op een terreurlijst en bedoel, toen is de schrik haar in de benen terecht uh, geslagen en is ze vertrokken. Er is dus geen datum voor een rechtszaak. Er is ook geen datum wanneer ze eventueel... voor een onderzoeksrechter zou moeten verschijnen. Dus uh, er is nog heel veel onduidelijk in deze zaak. En ik verwacht dat Reena netjes... niet nu na deze niet bezoek van de minister... het eerste vliegtuig terug naar Cairo zal nemen. Nee. Dat is nog echt veel te riskant. Okay. Is er al een beetje bijgekomen van de slag... tussen jou en Pauw en Witteman uh, over ik heb er, uh, haar? Ik heb ja? er gisteren uh, uit, trouwens ook vanochtend... nog uitgebreid aan de telefoon gehad. En het gaat heel goed gaat met ja. Oké, okay. nou, Dankjewel Jan Eikelman. Ja. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Het kan u niet zijn ontgaan. Tenminste, als u niet onder een hele grote zware steen woont. Dat morgen de Olympische Spelen in Sochi gaan beginnen. Naast sneeuw en ijs is er ook nog hard nodig gewoon water. Een bedrijf uit Tilburg verzorgt de watervoorziening in Sochi. Van het water dat de atleten drinken. tot het water dat wordt gebruikt in de keukens van het Olympisch dorp. Ja, een Nederlands bedrijf, een soort loodgieters deluxe Dus bij ons te gast Hans Verhoeven, directeur van. MTD Pure Water of MTD Pure Water, wat is het? meneer nou, Wij wij zeggen alleen MTD. MTD, MTD. Nou, vanuit vanuit Tilburg, hoe lang? Wat wat, wat voor Wat gaat u nou precies doen daar? Uh, goed, als u een zo'n zo evenement hebben, dan wordt er natuurlijk altijd een hele hoop tijdelijke voorzieningen rond ja. zo'n stadion of bijvoorbeeld op een festivalterrein gebouwd. Mm -hmm. en al die tijdelijke voorzieningen die hebben hebben keukens, die hebben bars, die hebben ze toiletten, die hebben douches. En die moeten natuurlijk aangesloten worden op water. Ja. En het afvalwater moet weggepompt worden. En, en dat doen wij. En ik zei, loodgieter is luxe. Loodgieter, loodgieter dus. ja. evenementen loodgieter. Hoeveel loodgieters hoeveel, hoeveel loodgieter stuurt u daar naartoe? Uh, we hebben op dit moment 40 mensen daar. 40. En er zijn er uh, van allerhande alle nationaliteiten. Er zijn dus niet alleen Nederlanders. Maar, we hebben ook Russen, Oekraïners en Engelsen en Nederlanders. Ja, er zitten ongeveer tien man op kantoor. Uh -huh. En 30 uh, mensen loodgieters eigenlijk. Ja, en uh, hoe lang bent u al bezig met voorbereiden? Zo? Ja, we zijn in september begonnen. In <laughs> september, we hebben de opdracht gekregen in december 2012. En uh, toen we zijn in september beginnen te uh, kantoor begonnen. Ja. Want alle communicatie is in het Russisch. En die mm -hmm. moet in het Russisch. Dus een enorme belasting voor ons. Is het niet een beetje laat, december 2012... als je weet dat de Olympische Winterspelen een jaar later zijn? Nou, dat is op zich heel vroeg zelfs. Vroeg? Want, okay. Ja, uh, want wij Vancouver hebben de Olympische Spelen in Vancouver ook gehaald ja. En daar kregen we twee maanden van de voorpas opdracht. Dus en daar dat is... was water, weten wij. Ja. Dus ja. dat is dan weer veel beter geregeld ja. uh, in Sochi. Want je hoort, je hoort best wel veel natuurlijk hè, over dat hotels ja. nog niet af zijn. Uh, maar het water ja. zit... Uh... Het water is. Nee. Het water okay. kan stromen. Mm -hmm. en, uh, we hebben wel, uh, het stroomt wel veel later dan wij gepland hebben. Dat is ook ons probleem. Hè. Kijk, als er geen toiletten staan en geen keuken staan, dan kunnen wij die niet aansluiten. Nee. Dus alles is vertraagd. Het is ook hier allemaal in het nieuws geweest. Alles yeah, werd vertraagd. Hey, dus wij hebben ons team ook nog op moeten schalen het laatste moment. Om toch nog op alles uh, tijd klaar te krijgen. tot ja. die man met die fakkel binnenkomt. En nu is alles eigenlijk geregeld. Het is klaar. Je, dacht, ja, je is de het klaar. Op draait de opdraait in de ja, keuken, dan komt het water uit. Nou, gisteren moesten nog steeds twee venues. twee locaties. nog steeds uh, het water oh. opgezet worden. Dus gisteren was het nog niet klaar. Je bent u ook ah. rare dingen tegengekomen, meneer Voeven? Wij zagen bijvoorbeeld foto's van uh, kleedkamers. van atleten waar allemaal toiletten zo naast elkaar stonden. Die hebt u ook aangesloten? Uh, die toiletten in, nee. die, in die hotels die <laughs> zijn wij niet aangesloten, nee. Nou Op zich, uh, uh, het is natuurlijk sowieso al een hele ervaring om in dit soort landen te werken. En dus alles wat jij bedenkt of gedroomd hebt in Rusland, dat is ook echt waar. Mm -hmm. hè? Dus het is een enorm bureaucratisch land. Ja, vertel land. eens, ja, de bureaucratie. Ja, een enorm ja. bureaucratisch land. En dus ook dat er niemand durft ook een beslissing te nemen. Dat, denken, dat snappen wij ook allemaal. Hè? Dus uh, er zitten heel veel mensen wel op een Olympisch comité, maar niemand zegt iets. Of niemand durft een beslissing te nemen. Dus die dingen, die kloppen ook allemaal wel. Hmm. En hoe stuurt u dan aan? Uh, u, u staat ja. daar en zegt, jongens, we gaan het zo doen met een tolk naast u? Gaan ja, we hebben dus het? vijf meisjes uh, uit Oekraïne. op ons op kantoor, en die vertalen alles. En we hebben ook een Russische manager. Want dan kun je wezen, kun je daar zelf niet. Zonder Russen kan dat niet. Maar nee. en waarom niet? Moet je deze dat het smeermiddel tussen de Russen en de er zit, papieren? Er zit en er wel zelfs wat smeermiddel tussen, ja. Nou, ja, ja. Dat is ook logisch, nou, daar hoeven we niet moeilijk te doen. Ja. Ja, moet je, je moet wel principes hebben. hè Maar uh, daarom hebben we ook een Russische mens. Je kunt dat niet. Je snapt ja. dat zelf niet. Je kent ook die cultuur niet. Dat is dus nee. totaal anders in Vancouver. Want daar loopt het gewoon in het Engels. En dat ging veel makkelijker. Dan ja, dan. Vancouver was uh, makkelijk. Maar ook uh, Rio kwam er ook aan in 2016. toen ja. is de communicatie ook gewoon in het Engels. Ja. Maar en wat dus... zijn nou de woorden die je moet kennen? in het Russisch, dat je denkt van, hé, hey, het gaat daarover. Ja, dat is, dat is wel. Ja, ja, ik ben er dan uh, maar elke maand of zo. Maar mijn Nederlanders, mm -hmm. die kunnen toch al behoorlijke gesprekken volgen... als de Russen onder elkaar spreken. Wat is water in het Russisch? Water in het Russisch? Ik zou het niet weten. Wat daar? Dat hoorden wij net. Ja? Uh, ja, dan, u bent in 2010 voor het eerst daar geweest in Ja, zie. klopt. Als je dat nou vergelijkt met nu, wat is er veranderd? Een wereld van verschil. Ja? Een wereld van verschil. Ik vond het in 2010, vond ik het meer een... Uh, een, een, een dorp, een mm -hmm. dorp echt. Uh, gewoon kleine weggetjes, uh, huisjes, armoede. En uh, nu is het echt een... Uh, ja, het is echt gewoon... Alles is anders. Mm -hmm. he, de, je hebt het op -zien, het zijn zien. Autobanen, hotels. Dus ik vraag me af wat daar gaat gebeuren over een paar jaar. Echt. Want dan... Ja, de, dan, nou, dan ik geloof niet dat de Nederlanders gaan daartoe. skiën in nee, nee. Nee. nee, Dus daar hopen ze natuurlijk op. Hm. Nee, dus allemaal daar gaat skiën. Maar, daar gaat ja, zie maar dat, zie niet u weer. ziet zichzelf dat niet doen. Nee. Zeg dan even, u legt de infrastructuur daaraan... voor alle voorzieningen in dat Olympisch dorp. Maar dat water moet ergens binnenkomen. Het kraanwater, wat u in de leidingen krijgt, is dat, is dat goed? Gaan onze atleten niet massaal aan de diarree straks... omdat het Russisch kraanwater zelf niet goed is? Dat zou niet goed zijn ons. Dat zou niet goed zijn. Dat begrijp ik. Daarom. Nee, dat is ook... Uh, nou goed, wij, uh, wij zijn er heel, heel fel op. Hè? Ja. Dus wij... Uh, al het water wat wij aankrijgen is het water uit de straat. Mm -hmm. Nou, dat hebben we gisteren op televisie ook gezien hoe dat water uit de straat er ooit uitziet. Hè? Als je daarom, niks ja. begint. Hè? Ja. Nou, dat water hebben wij natuurlijk ook gehad. Maar dan is het een kwestie van uh, goed spoelen. Want alles is nieuwe leidingen natuurlijk. Yeah. Dan doen wij uh, desinfectie. En dan gaan we watermonsters nemen. En die worden door een lokaal waterlaboratorium getest of het veilig water is. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment, als het veilig is... Dan uh, kunnen wij pas... Uh... Precies, dus 100% veilig water komt daar in de leidingen voor de sporters. 100% de... veilig water is er, er uh, is. tussen al die sporters en hmm. al de venues en ja. locaties overal. Even naar de veiligheidsmaatregelen tenslotte. Hoe zit het daarmee? Merkt u dat het veel scherper is dan in Vancouver of is het gelijk? Nee, het is, het is, het is ve nou, veel scherper als Vancouver. Ja. Dat is logisch. Maar we zijn ook vier jaar later. Mm -hmm. Maar hoe werkt dat dan voor u? Uh, voor ons uh, wij hebben de er vooral problemen bijvoorbeeld uh, elke keer aanhouden hè? door politie, uh, noem maar op. Vertraagd. Hè? Ja, enorm. Ook uh, op het trein komen, uh, op de locatie zelf binnenkomen, enorm vertragend. Uh, de jongens uh, moeten elke keer papieren laten zien van die auto's, wat ze bij hebben, noem maar op. En dan, daarom worden ze elke keer aangehouden. Nu hebben we al, al auto's bij die ze heel de papieren hebben ze voor de vooruit geplakt. Iedereen al kan zien, wij hebben de papieren bij. Mm -hmm. Dat ze dan hopelijk niet aangehouden worden. Ja, dat soort toestanden Op zich vind ik dat wel niet slecht. Dat, uh, dat de veiligheid goed dus is. Dat is voor uw mensen natuurlijk ja, uiteindelijk ook, ook wel goed ja. En als het nou allemaal afgelopen is. Moet u het dan allemaal weer meenemen naar Tilburg? Ja, want ja? alles gaat weer terug. En uh, dan mijn gelukkigste geluk geluk dag daar. is ook als alles weer terug in, ja. in Spanje zijn staat. Zo krijg vies water. Ja, dat is ja. ook ja. weer normaal. Hans Roel van MTB uit Tilburg. Hartelijk dank voor uw toelichting. Oké, okay, graag gedaan. Zometeen in Ik Neem Je Mee bezoekt muzikant en dichter Huub van der Lubbe. bluesvoorstelling polderbeest. En hij vertelt over de schoonheid van de melancholie.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 Op een geheime locatie in Islamabad is de eerste overlegronde begonnen tussen Pakistan en de Taliban. Dat er onderhandeld wordt is al opmerkelijk. Sinds het begin van de opstand van de Taliban in Pakistan in 2007 zijn duizenden mensen door geweld om het leven gekomen. Tegenstanders van het overleg zeggen dan ook dat de Taliban de gesprekken zullen misbruiken om zich te hergroeperen en aan kracht te winnen. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken kan niets doen... voor de Nederlandse journaliste Rena Netjes. Hij is in Nederland op bezoek en heeft zijn collega Timmermans gezegd... dat de zaak onder de rechter is. Netjes wordt ervan beschuldigd dat ze hulp heeft geboden... aan een terreurnetwerk rond tv-zender Al Jazeera. En in Zwijndrecht staat een lekkende treinwagon... op rangeertrein Kijfhoek. De wagon is leeg, maar was nog niet gereinigd. Er zat acrylnitriel in, een licht ontvlambare en giftige vloeistof. Volgens de brandweer kan er daardoor nog behoorlijk wat vloeistof zijn en er komt dampen uit die wagon. ProRail probeert het gat te dichten. Tot zover. Dan nou gaan we naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen van de AWB die zit klaar in Den Haag. Edwin, waar staat vast? Ja, op de N59 tussen Zierikzee en Knoop het daar is de rijbaan in beide richtingen dicht op de Grevelingendam. Dat komt door een ernstig ongeluk. Waarschijnlijk gaat de weg pas om vier uur vanmiddag weer open. En op last van de brandweerrijden... Uit tussen Dordrecht en Rotterdam Centraal geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Radio 1 Vandaag... Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Verslaggever Harm van Attenveld. We hoorden hem al aan het begin van dit uur. Die is bezig met pulsvissen in Stellendam. Goede overvlakke daar in ieder geval. Daar is hij. Harm. Zware kettingen aan boord van de OD50. Het schip van Bram Klein, 67. Goedemiddag. Goedemiddag. En zijn zoon Jaap Klein, 48. Goedemiddag. We staan hier bij uw net. Dit is de traditionele manier van vissen. U vist op tong en school. Hoe? Ja, met traditioneel net, nog met de wakkerkettingen. Wakkerketting? Nu... Ja, wakkerketting. Die, ja, de definitie is eigenlijk dat hij de vis opwakt. Dus die ketting die rommelt over de grond heen... en die wakt onze tong en school op. Zodoende komen ze in het net. Die schikt, zwemt omhoog en pik, dan gaat hij in het net... Maar u wil heel anders gaan vissen. Hoe zou u willen vissen? Ja, met de elektrische pols uh, uh, ja, hebben we in ieder geval uh, wat uh, de milieubeweging en allemaal wel uh, geen bodemberoering meer. Uh, tenminste hebben veel minder. En uh, we hebben ook minder uh, bijvangst van kleine, kleine vis, de descarts. Het heeft allemaal voordelen, zeg ik, terwijl ik hier over het dek heen loop. Want de reden dat ik hier ben is dat daar gedoe over is, over die Pulsvisserij. Afgelopen vrijdag, toen werden de vissers hier in deze haven... en stellen dan des duivels een trappetje omhoog. Dan komen we hier in de kajuit. Want toen kwam er nieuws uit Brussel... dat er in de Visserijraad was besloten... dat er voorlopig toch niet elektrisch Puls gevist mag worden... En toen brak hier de pleuris uit. Ja, dat kun je wel stellen. Ja. We zijn ongeveer, uh, er zouden nog 42 vergunnings uitgegeven worden. Uh, dus ja, die mensen zitten met smart te wachten uh, om uh, met die pols te gaan vissen. Ja, want waarom wil je dat zo graag? Nou ja, ook voor onszelf, uit economisch uh, belang. Ja, ook, uh, ja, want wat, wat is het economisch belang dan? Is het zoveel profijtelijk hoor? Nou ja, we gaan uh, 30% minder brandstof uh, verbruiken. Ja, en tegenwoordig om je bedrijf draaiend te houden, dan ja, kun je alleen maar door kosten uh, te besparen natuurlijk. Even naar vader, um, die Europese Commissie um, die ging overstag naar druk uit het Europese parlement... van een Franse Europarlementariër van ChristenDemocratische Huizen. Wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, dat konden wij eigenlijk niet begrijpen natuurlijk. Hè? Dat een, een, een Fransman alleen dat, uh, dat uh, tegen kan houden. Verstaat uh, u het? dat het juist de Fransen zijn die het tegenhouden? Uh, nee, ik snap het niet. Maar de Fransman heeft uh, gezegd van uh, we hebben 20 kotters in, in, uh, in, in de kanaal vissen en die moeten weg, die Hollanders. Er zijn Hollanders die vissen in het kanaal ja. en dat is de Fransen onwelgevallig, zegt u? Uh, ja, ik denk het wel. Waarom, weet ik niet. Maar uh, ze hebben het liefst uh, geen Hollanders bij, uh, bij de achterdeur uh, natuurlijk. Die Hollanders die liggen er wel. U ligt hier nou hier binnen omdat het buitengaat te hard stormt voor ja. zo'n klein schip als dit. En mevrouw Dijksma, de staatssecretaris die er hier in Nederland over gaat, die heeft gezegd... ik ga alles op alles zetten om toch nieuwe vergunningen uit te kunnen geven voor de vissers die met elektriciteit willen vissen. Heeft u er vertrouwen in dat het op korte termijn lukt? Uh, nou, eigenlijk, uh, eigenlijk niet meer zoveel vertrouwen als dat ik vertrouwen erin en had. Want uh, we zijn dat vorig jaar al beloofd. Dat, uh, en toen hebben ze tegengehouden, nu houden ze het weer tegen. Dus ik, ik, ik, zie het, uh, ik zie het niet in waarom. Ik bedoel, het is duurzaam, vis, uh, een duurzaam visserij. En de milieubeweging? Ja, die hoor je ook niet. Die hoor ik nu niet. Dat, dat, vind, ik zo, uh, dat vind ik eigenlijk wel uh, frappant. Want uh, die zouden nu toch eigenlijk ook, voor ons ook wel in de, de brazen moeten springen. Want... Uh, uh, minder uh, CO2-uitstoot. En uh, niet meer met, uh, geen bodemberoering meer. De bedoel... die bodem die blijft onberoerd, want ja. die hoeft ze niet meer te wekken... met die ketting die nee, we net buiten nee, hoorden. Nee, nee, nee. En nu dreigt ja, die manier van vissen de nek omgedraaid te worden... en zegt hij, nou zie je ze niet meer. Even terug naar u, de zoon. Jaap, heeft u een zoon? Jawel, jawel. En wil die visselman worden? Ah, hij heeft er nog niet veel uh, oren naar. Uh, kijk, je weet het natuurlijk nooit. Ik, uh, ik uh, besliste zelf ook pas toen ik 17 jaar was uh, dat ik vesterman wilde worden. Maar ja, hoe dat uh, nu de, de zaak ervoor staat, dan heb ik eigenlijk liever dat hij uh, gewoon doorgaat met zijn studie en zoveel mogelijk leert. Want uh, zoveel perspectief zit er niet in uh, hoe dat het er nu voor staat bij ons. Als ik hier door het beslagen raampje van deze kajuit tuur, zie ik aan de andere kant de stellen dan 3 liggen. Dat is een van de gelukkigen die wel mag vissen met elektriciteit. Een van de 42 schepen die daarvoor een vergunning heeft gekregen. Ik ga daar eens even kijken. Het volgende uur horen we hoe dat precies in de praktijk gaat: dat vissen met elektriciteit. Puls vissen dus met Harm van Atteveld vanaf Hoeré Overvlakkij.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 on 19.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 Het was, het was Nile ja, Rogers Kan er he? altijd nog wel een Toch. keer bij. Ja, Daft Punk in <laughs> ieder geval. Get lucky. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Ja, wij gemeenteraadsverkiezingen in, uh, uh, in maart. Maar in maart kiest Parijs een nieuwe burgemeester. En dus zijn de campagnes op volle sterkte... en vliegen de verkiezingsbelofte de Parijzenaars om de oren. De strijd gaat eigenlijk tussen de linkse Anne Hidalgo... en de rechtse Nathalie Koziusko-Morizet... Dat ligt eruit, ja. Ja, dat is gelukt. Nou, die laatste, die rechtse kandidaat, door de Franse afgekort Bas... en dat is een stuk makkelijker, NKM, dat doen wij dan ook mm -hmm. maar... die deed gisteren zo'n uh, opmerkelijke belofte. Zij wil verlaten metrostations omtoveren tot uh, A-locaties. Denk dan aan zwembaden, restaurants en een uh, ballettheater zelfs. We erover met Olivier van Beemen, Parijs-correspondent... van ondermeer Elsvier. Goedemiddag, Olivier. Goedemiddag. Dat klinkt prachtig. Kan dat eigenlijk ook? Ja, het klinkt inderdaad prachtig. Het staat heel prominent op de website meteen aangekondigd. Maar de vraag is inderdaad of het kan. Want er zijn veertien verlaten stations. De Fransen uh, spreken van uh, spookstations in Parijs. Maar die, de meeste daarvan, uh, zo'n twaalf, uh, die liggen eigenlijk gewoon op een lijn... die nog steeds gebruikt wordt. Dus er rijden gewoon metro's door die stations. Hmm. Maar er staan geen passagiers. Dus je ziet inderdaad die mooie plaatjes op de website van uh, Corjusco-Morizet. Met uh, een zwembad op de plek waar nu de rails liggen. Maar ja, daar rijden gewoon nog treinen. Dus in hooguit één of twee van die stations is dat praktisch mogelijk. Maar ze krijgt er veel aandacht voor. Dus wat dat betreft is het... Uh... Ja, maar het is wel eens zoiets gebeurd natuurlijk. Hè? Het is niet helemaal nieuw. Nou ja, er, is, uh, er wordt een locatie, wordt op dit moment gebruikt als, als filmlocatie... waar, waar helemaal geen, uh, echt geen, treinen meer, geen, geen normale treinen meer rijden. Maar dit zou wel echt een, een nieuwe uh, ontwikkeling zijn. Uh. Maar, je zei het zelf al, prachtig, maar niet realistisch, niet echt realistisch. Uh, waarom als dat niet realistisch is, dat zal ze ook zelf weten... vestigt deze burgemeesterkandidaten aandacht juist op die verlaten stations. Nou ja, ze heeft een beetje een stoffig imago. Uh, ah, ze, is, uh, ze houdt van klassieke muziek, uh, ze, ze speelt cello... Uh, op zich allemaal niks mis mee, maar ze moet ook jongeren aantrekken. En ze moet een beetje het imago van haar stad uh, wat hipper maken. Dus mm. ze, Frankrijk kent heel veel, uh, Parijs kent heel veel bourgeois, bohème, zoals je dat noemt. Uh, bobo, een beetje hippe, stadsjuppen, zeg maar. Uh, die moet je een beetje aanspreken. En daar moet je met een beetje, uh, ja, een beetje hippe plannen komen. En die metro's, uh, die metrostations die dan nieuwe uh, leuke locaties worden... Dat, dat kan dat soort mensen aanspreken. Dus wat dat betreft is dat een, een slimme zet om... Uh, ja, om daar kiezers mee te trekken. Zeg, en Parijs kan wel wat ophipping gebruiken in de vaartervolkeren? Ja, in veel opzichten Parijs heeft Parijs een beetje een locatie... van de schone slaapster, hein? la belle endormie, zeggen de Fransen. Het is eigenlijk, het is bijna een perfecte stad. Het is relatief klein, uh, nog kleiner dan in oppervlak dan Amsterdam bijvoorbeeld... Um, dus er is heel weinig ruimte voor een beetje experimentele projecten. Terwijl dat bijvoorbeeld in, in Londen en Berlijn... dat een veel groter oppervlak heeft. En ook in Amsterdam, waar nog veel meer te bouwen valt... in heel veel opzichten, daar kan veel meer in Parijs kan vaak relatief weinig. weinig. Ja, want ja. Je hebt daar ook weinig, ja, dus die plekken heb je dan wel, zeg maar die metrostations, maar dat daar dan leuke dingen gebeuren, zoals inderdaad Hamburg, Berlijn al, oh, en daar gaan allemaal hippe mensen en kunstenaars en alternatieve heen. Dat zouden ze wel wat meer willen dan in ja, plaats. ja, dat, dat zouden ze inderdaad mm -hmm. wel, wel kunnen gebruiken inderdaad. Oké, okay, nu hebben we die rechtse, uh, die wat conservatieve uh, ingekeutelde mevrouw uh, oprecht gezien, maar die linkerkandidaat, die Annie doet die wat doet die er voor de bobo's, voor die voor die bourgeois -boy -boy uh, nou, Zij is eigenlijk een beetje de kroonprinses van van de huidige burgemeester Bertrand de Lannouet, die mm -hmm. er al sinds 2001 zit. En hij heeft heel veel uh, projecten ondernomen om die stad echt wat, uh, wat leefbaarder te maken, wat, wat de ja, ze bijvoorbeeld, uh, nee Je hebt nu bijna heel veel wereldsteden, heb je nu de, de, die fietsenplan, hè? die uh, een beetje de afstammeling van ons eigen leuk. witte ja. fietsenplan, ja. die komen mm -hmm. oorspronkelijk uit Parijs. Tenminste, ze komen officieel uit Lyon, mm -hmm. maar in Parijs zijn ze echt groot geworden. En uh, je hebt bijvoorbeeld uh, nou ja, je hebt een, ook een autoplan. Dat is een beetje hetzelfde. Dat je auto's kan delen. Zodat minder mensen een eigen auto nodig mm -hmm. hebben. Je hebt de, de Paris-Plage. Je hebt nu overal in de wereld ook stadstrandjes. Dat, dat komt oorspronkelijk ook uit Parijs. Dus wat dat betreft heeft uh, Bertrand de Lannoy al heel veel gedaan. Om die stad een beetje hipper te maken. Mm -hmm. En de komende tijd wil Anil Dago wil dat eigenlijk voortzetten. Om ook meer, uh, meer ruimte te geven aan voetgangers. Want Parijs is nog steeds echt een autostad. Wel. Uh, he, La Republiek, een heel groot plein, is, uh, waar ja, eigenlijk een groot autoknooppunt, dat is recentelijk voor de helft ongeveer teruggegeven aan voetgangers. Uh -huh. Nu willen ze hetzelfde doen met een ander iconisch plein, het uh, Place, de Le, Place de La Bastille, ook midden in het centrum. Zo, precies, ja. Jullie kennen het misschien wel, een groot monument, en uh, uh, ja, zes baan, uh, rotonde eromheen, ik fiets vaak doorheen. <laughs> ja, de de de... doorheen. Ja, ja, ik fiets daar uh, doorheen. Respect, man. Dat moet dus allemaal wat, wat, wat meer ja. voetgangervriendelijk worden. Dat, uh, dat, dat spreekt de Parijzenaars aan. Ja, ja. Zeg, als het gaat om het imago van Parijs. Als wij nou de laatste maanden of het laatste jaar naar Frankrijk kijken, naar Parijs, dan zien we alleen maar demonstraties van hartstikke conservatieve mensen die daar de staat op gaan tegen. Nou ja, homo uh, tegen die genderdingen op school uh, bijvoorbeeld. Hè. Dat ze zeggen van oh, er wordt veel te veel over seks gepraat over school, op scholen. Dat soort dingen. Dat, dat is ook niet best als je, als je jonge, hippe mensen uit heel Europa naar je toe wil trekken, toch? Nee, nee, Frankrijk heeft inderdaad inderdaad een heel conservatief imago wat dat betreft. Uh, en dat zien we nu al ja, voor het ja, eerst Ja, ja, ja. verandering is, is vaak uit en boze. Maar het is ook weer zo... Kijk, zo, zo, die demonstraties zijn er wel, maar... En uh, tegelijkertijd heel veel Parijsenaars zelf... die zijn wel voor... voor, voor het, het wordt ook vaak gezegd... als er miljoen mensen op straat staan in Parijs... dan staan 64 miljoen Fransen ook niet op straat. Dus het is niet noodzakelijkerwijs... dat elke demonstratie altijd uh, representatief is. Nee, dat snap ik ook wel dat je dat zegt. Maar het is natuurlijk wel wat wij zien. Ja, dus het, ja, ja, ja, het, is, ja. het is niet goed voor het mm -hmm. imago van Parijs. Ik denk dat vooral inderdaad... Uh, de recente demonstraties... die echt maar doorgaan en doorgaan... tegen het homohuwelijk... tegen adoptie voor homostellen... Dat dat echt heel slecht is geweest ja, voor het imago, het dat zelfs in echt conservatieve landen, in heel veel opzichten, meer conservatieve landen, zoals Spanje en Zuid-Amerika, ging dat homohuwelijk allemaal veel makkelijker dan, ja, dan, uh, dan de in Nederland. Uh, ja. ja, dus dat is niet goed voor het, ja, imago, het imago, inderdaad. Nu gaat het dus tussen twee vrouwen, dus op zich natuurlijk wel interessant, waar de kans bestaat dat we hier in Nederland op den duur ook de burgemeester gaan kiezen, wat we niet doen. Um, daar is inmiddels politiek we voor. Jij als ervaringsdeskundige bereid. Hoe hard gaat zo'n campagne eraan toe? Ja, nou, het is nu wel goed op gang aan het komen inderdaad. Geef je voorbeelden? Wordt er hard geslagen met eigen argumenten? Nou, dat valt op zich tot nu toe nog wel mee. Ze zijn... Ja, het zijn twee, twee nette kandidaten. Ze zitten elkaar wel steeds meer. Kijk, Bijvoorbeeld Annie Lago, de linkse kandidaten... die heeft nu uh, ongeveer duizend Franse... min of meer bekende Fransen achter zich staan. En ja, dan, dan, zegt, uh, dan zegt haar tegenstrever, die NKM, zegt van... ja, heb je nou zo'n jachttableau nodig om, om je te bewijzen of zo? Het, het, blijft allemaal, het zijn ja. twee hele fatsoenlijke kandidaten eigenlijk. Precies, maar die, die rechtse kandidaat had een klein foutje met de bekost van de metro tekenen. Ja, inderdaad. inderdaad. Dat is, heeft misschien ook nog te maken met haar metro-obsessie. Uh, ja. Nu maar in, in zo'n vraaggesprek van... Uh, ja, wat kost het nou eigenlijk zo'n metrokaartje? Uh -huh. De antwoorden dus uh, ruim een jaar geleden zei ze van... ja, nou, wat zal het zijn? 4 euro, denk ik. Ja, uh, 1,70. Dus uh, <laughs> nog ja, nooit ja, met dat de metro was, geweest. De dat was een beetje jammer. En ze was minister van Transport lange tijd. Dus uh, dat, uh, dat, mooi, ja, ja, dat maakte ik. nog wat erger. <laughs> in maart zijn de verkiezingen voor de burgemeester in ja. Parijs. Dankjewel voor deze visie op de grootste stad van Frankrijk. Correspondent Olivier van Bemen. Kustgemeenten Noordwijk, Zandvoort, Katwijk en Wassenaar... die zien niets in het plaatsen van windmolenparken... binnen zes kilometer van de kust. De kabinet het kabinet wil dat graag, maar volgens de gemeente is het een slecht idee. En ze hebben de ministers Kamp en Schuldstad laten weten in een brief... met houder Bas Brekelmans van de gemeente Noordwijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Brekelmans, waarom is dat zo'n slecht idee? Uh, dat is een slecht idee, omdat we uh, zien... en we hebben ook berekend en bekeken met, uh, met onderzoeken uh, met, uh, met datzasten dat we zo'n uh, 17 tot 20 procent minder uh, toeristen en badgasten hier uh, zullen krijgen. En dat vertaalt zich rechtstreeks in, uh, in economische betekenis... en in, uh, in hotelovernachten, et cetera. Die mensen willen niet meer komen omdat ze dan in de verte die uh, windmolens zien. En dat ja. vinden ze naar. Ja, goed, we willen allemaal groen zijn, maar we willen het niet zien uh, blijkbaar. Het kabinet uh, wil het toch heel graag. Windmolenparken bouwen binnen 6 kilometer is uh, veel goedkoper... dan heel erg ver weg in zee. Ja, u zegt binnen zes. Dat komt niet helemaal. Er ligt een uh, grens van 12 mijl. Daarbuiten, zeg maar, daar liggen nu al parken. Die worden ook gebouwd. Ja. Wat het kabinet nu heeft uh, aangegeven... en in het energieakkoord is daar op de basis voor gelegd... is om te kijken of we ze niet nog dichterbij kunnen leggen. Want 12 mijl, zeg maar zo'n 22 kilometer... dat zie je al aan de horizon... Maar wat ze nu willen is tot vijf à zes kilometer van de kust af gaan bouwen. En dat zie je ontzettend goed. Dan krijg je echt het idee dat je in een soort maritiem industriegebied zit. Mm, maar goed. en dat willen we niet. Nee, maar goed, u hebt verder nog uh, het strand, de zon, de duinen en een ontzettend leuk dorp. Ja, absoluut. Niet genoeg? Dat heeft u gelijk in, maar het is heel erg zonde als dat verpest wordt door het gevoel dat je in een industriegebied woont. Nou, uh, hoe, de, hoe, hoog, hoe, hoe, hoe hoog zijn die dingen? Zo'n zo uh, zo windbolentje, een meter of zestig nou. hoog? Nou, een stuk hoger. De tips kunnen reiken tot uh, 150 tot 180 meter, inmiddels. Ja. ja, en dan op 6 kilometer afstand, dat zijn toch stipjes aan de horizon? Ben je ja, uh, Daar vergist u zich in. Ja. En uh, als het staat op 20 kilometer, dan ja. heeft u daar enigszins gelijk in. Ja, maar als je Den Haag kijkt, mooi krijg als Je kijkt naar ja, dan Zoetermeer, dat dat staat heel er goed zien. Ja, staan er vier. In Zoetermeer, als je vanuit Den Haag Zuid kijkt naar Zoetermeer, staan er vier. Die zijn zo klein, is ongeveer zes kilometer. Nou, als u <lacht> vijf kilometer van die molens gaat staan, dan zult u zien dat u ze heel goed ziet. <lacht> Oké. Okay. En bovendien, als het, er staat er niet één, ja, maar... maar het idee is om uh, zo de hele kustlijn vol te zetten. Ja, en dat vindt de... u naar uh, voor de toeristen en die hebben al aangegeven dat ze dat ook niet prettig vinden. En daarom hebt u die brief geschreven. Samen met uw uh, collega's uit de andere badplaats. Ik dank u wel voor uw toelichting, Bas Brekelmans van de ja, gemeente Noordwijk. Ja, Tijd voor uh, Ik Neem Je Mee. Elke week neemt verslaggever Misha Blok iemand mee op sleeptouw. Vrijwillig dat dan weer wel. En deze week bezocht ze samen met muzikant Huub van der Lubbe de bluesvoorstelling Polderbeest. Waarin John Buisman en het Artvark Saxofoonkwartet op zoek gaan naar de Nederlandse blues. Het besef van het uh, schrijnend verschil tussen de werkelijkheid, hoe die zich aan je voordoet en hoe je de werkelijkheid zou wensen. Daar zit nogal een gat tussen. Als je dat vertolkt muzikaal, dan vertolk je, denk ik, de blues. Melancholie? Ja, dat hoort er ook allemaal bij. Ik weet het nog echt heel goed dat ik iets van 13 of 14 was... en uh, naar een, een schoolfeest ging, notebene, Het was een feest. En ik fietste daar naartoe. En bij de benzinepomp halverwege overviel me iets wat ik niet eerder had gehad. En wat ik nu denk, ja, dat, dat is het bluesgevoel van... Ik ga naar een feest, is dat het nou? Daar kan je maanden naar verlangen en op het moment dat het zover is, dan denk je, is dat alles. Wat is de meest melancholische liedtekst of meest melancholische gedicht dat je ooit geschreven hebt? Dat zijn er wel een paar. Nou, wat me zo te binnen schiet is, uh, nou, van mijn laatste solo-cd, daar staat een nummer op. Dat heet, uh, waarom valt de regen niet omhoog? Waarom al die nattigheid, weet je wel, laat het wegblijven. Wie, wie zit er op te wachten? Misschien praat ik wel onzin. Ik ben geen klimatoloog, maar moet regen per se en ook met bakken naar beneden. En ik vroeg me vandaag na nou alweer zo'n volle laag. Wat als de regen nou niet viel, maar vloog. En zo meteen gaan we kijken naar John Buisman en uh, Art Vark uh, saxofoon Quartet. Het is een voorstelling over de blues. Wat verwacht je? John Buisman, ik ken hem wel, zo'n beetje uit de Rotterdamse cirkel. Uh, die Als hij een, uh, dan een onderwerp beetpakt, dan komt hij met hele heldere, begrijpelijke uh, inzichten. En dat, dat hoop ik nu weer. Oude jongens, jonge leven. Ja. We Ze zeggen dat meer van 50% van de wereld uit vrouwen bestaat. In ieder geval heel raar lopen wilden ze nu en dan niet eens dus eentje blijven plakken. Want ik bedenk het hier nu ter plekke. Maar hier staat een man die nog gelooft dat liefde een zeldzame parel is. Dikke Don Hendrix, die is weg bij zijn meisje. Dikke Don Hendrix, die is weg bij zijn vrouw. Polderbeest. Ik heb me vermaakt. Ik heb een paar hele mooie, leuke liedjes gehoord. Ja, want hebben ze de, de blues goed verbeeld? Uh, nou, wat ik wel grappig vind, uh, is dat ze er een... Uh, dat komt ook door die beetje archaïsche, schoenlapperachtige verschijning van die man. Met zo'n schort voor, een hoed op. En zo'n malle pietje, bedoeningje. Dat geeft het wel een heel Hollands gevoel. Er nou, was wel een Hollandse somberheid. Hè? Spruitjeslucht, donkere wolken en... Uh... Ja, nou, een Hollandse variant op de blues. Het ging vooral over ja, eigenlijk een man die zegt van... Ik geloof nog in de liefde, maar die keer op keer teleur wordt door vrouwen. Heb jij je mooiste nummers geschreven... ...toen je liefdesverdriet had... ...of uh, verdriet om andere dingen... ...of ook gewoon toen je lekker in je vel zat? Zodra je denkt van... ...goh, nou ben ik verdrietig... En, uh, ...en ik heb er alle reden toe... ...dat zal ik eens eventjes op gaan schrijven. Nou, in 9 van 10 gevallen... ...is dat behoorlijk pathetisch wat dat ontstaat. Het is veel... Plezieriger schrijven als je aan zo'n situatie kan terugdenken. Dan hou je ook nog een beetje uh, afstand. Een wat heldere blik erop. Waardoor het voor een luisteraar ook nog uh, terug te voelen is. Wat je, wat je daar bedoelt. Het is beter eventjes er doorheen gaan. En dan een jaar later een prachtig nummer over schrijven. Zo probeer ik het te doen. Ja, ja, ja. En in wat voor periode zit je nu? In een, in een blije periode of een verdrietige periode... Ik ben momenteel heel erg gelukkig. We hebben heerlijk gespeeld met het Amsterdamse Sinfonietta. Er komt het eind van de maand komt daar een cd van uit. We maken nu nog even deze theatertour af. En dan, uh, en dan gaan we een nieuwe cd opnemen. En dan spelen we 5 en 6 april in de Heineken Muziekhal. Nou, als je een beentje hebt, wat wil je dan nog meer dan dat? Oh, oh, oh. Ik vind het ...voorstelling Polderbijs bezocht. Tot en met 29 maart te zien.